Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederland herdenkt vandaag bij het Indisch monument in Den Haag... het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Precies 61 jaar geleden capituleerde Japan... en kwam er een einde aan de intoneringskampen in Nederlands-Indië... die aan veel Nederlandse gevangenen het leven kosten. In juli kwamen er meer vrouwen en kinderen als asielzoeker naar Nederland dan mannen, meldt het CBS. Het waren familieleden van mannen die zich al eerder als asielzoeker hadden gemeld. Het aantal mannen dat asiel aanvraagt is tot nu toe dit jaar gedaald. Vorige maand vroegen 1425 mensen een verblijfsvergunning aan, de meeste uit Syrië en Albanië. In Orvelte in Drenthe zijn twee kippenschuren afgebrand. In een van de schuren zaten 15.000 kippen die de brand niet hebben overleefd. De andere schuur stond leeg. De woning bij de Drentse bedrijf werd niet getroffen. Door de brand zijn hoogspanningskabels boven het bedrijf geknapt. De kabels hangen nu op de resten van de schuren, wat het nablussen in Orvelte lastig maakt. Het New Yorkse vliegveld JFK is weer vrijgegeven nadat twee internationale terminals uren waren afgesloten omdat er zou zijn geschoten. Uiteindelijk bleek het vals alarm. Er is niets gevonden dat op een schietpartij wijst. Beide terminals op JFK werden ontruimd vanwege de melding. Een aantal vluchten werd omgeleid.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 Het weer vrij zonnig, ook wolkenvelden en in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen veel zon, 21 tot 24 graden. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar dus staat tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst om 3 kilometer. Die wordt veroorzaakt door een vrachtwagen met een klapband. Daardoor is bij Amersfoort-Vathorst één rijstok dicht. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Jawel, een gauw ouwe, zo aan het begin van een nieuwe aflevering. Joh, de Kleddersnaai en de License To Kill. Het is 8 over 2, Zandvoort. Een goeiemiddag en goedemiddag, collega Albert Jan. We zijn er weer. Een uh, goedemiddag, Rob en goedemiddag, luisteraars en niet te vergeten, kijkers. Zo is het. We zijn er weer drie uur live vanaf de tolweg 10A op deze zaterdagmiddag. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we gaan het langzaam maar zeker opmaken voor weer een hele gezellige avond in het centrum van Zandvoort. Want het is weer tijd voor het volgende muziekevenement en wel de Amsterdamse avond. Het Amsterdamse muziekfestival. Ja, je bent mooi gekleed eh, vandaag. Keurig hè? Helemaal duidelijk. Er helemaal, helemaal duidelijk. Helemaal opgekleed. Dat is voor de kijkers. Uh, goed, en natuurlijk uh, kijken we ook uh, naar Rio de Janeiro... naar de Olympische Spelen. Vandaag dag 8 alweer van de Olympische Spelen... en verderop in het programma gaan we u daar verder over informeren. Natuurlijk ontbreken ook de vaste items niet... zoals de evenementenagenda rond de klok van half vier... en het weerbericht om half drie. Nou, afgelopen week werd er al uitvoerig over gespeculeerd... dat het mooier zou worden. Of het, wel, of het zo is, of het zo blijft, u hoort het allemaal om half drie... Het dier van de week, en die naam komt me bekend voor. Volgens mij hebben we die al een keer eerder in de dier van de week gehad. Die zit dus nog steeds in het dierentehuis. Dus het wordt de hoogste tijd dat Dolly uh, het dier van de week... deze week uh, het dierentehuis gaat verlaten. Daar meer over rond de klok van half vijf. Het gedicht van de dag. Ja, het is Amsterdam Beach. Uh, Amsterdamse buslijnen, uh, noem maar op. Het is een en al Amsterdamse. Het gedicht van de dag. Het is altijd een prachtige tranentrekker. En de titel is De Oude Wester. De Oude Wester. Ja, dus als je, hmm. als je dus in Groningen een gedicht in het Amsterdamse wil horen... dan moet je dus rond de klok van kwart voor vijf gaan luisteren... naar het gedicht van de dag. Die wordt leuk. De Oude Wester. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. kort over vier Pit Report. En uh, natuurlijk heel, heel veel muziek. Wij zeggen Zandvoort een goeiemiddag. En oude de radio lekker aan, hè? Wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. Met nu Koens en disco. Girl. Zaterdagmiddag bij GFM even lekker meetansen. Dat deden wij ook in de studio. En wil je dat uh, live uh, aanschouwen? Dat kan via www.gfm-live.nl Een groot van de informatie hoort hem zojuist, Dat was Koens en Disco. ZFM niet alleen op radio, maar ook 24 uur per dag op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. GFM, Text tv, op kanaal 45. En kijk je digitaal via SIGO, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag. ZFM TV. Met uiteraard de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. De evenementen, alles zetten wij erop. En de muziek van ZFM, 24 uur per dag. De radio op de achtergrond. Wat wil je nog meer? En nou, muziek van The Brothers Johnson in stam. programma, albert Zal van, het is vanavond Amsterdamse avond. Gaan we nog Amsterdamse muziek draaien vandaag? Love Love Bell. Bell. ik zou zeggen, uh, maak je borstmatig nat, want tussen vijf uh, en zeven is onze collega Fred Heij. Die draait al veel Nederlandstalig. Dus die gaat zich helemaal opmaken. En uh, ja, de luisteraar begeleiden naar de Amsterdamse avond. Ja, maar doen wij ook hoor, straks. Ga gaan wij ook doen. verder op. In uh, dit programma komen zeker wat uh, Amsterdamse hits langs. Het is tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort... De Grote Krocht was vanaf afgelopen donderdag wederom met de auto weer te bereiken via de hoogweg. Vroeg in de ochtend van 11 augustus werden de verkeersborden weer teruggedraaid zodat de auto's van de hoogweg rechtstreeks de Grote Krocht in konden rijden. Mensen die woensdag naar de markt op de Grote Krocht de auto's parkeerden moesten rekening houden dat de rijrichting bij het wegrijden de volgende ochtend was aangepast. De rijrichting was uh, omgedraaid vanwege werkzaamheden aan het louis carré. De bus van Connection, oftewel de, de, de Amsterdam Beachbus... blijft voorlopig nog via de Hoge Weg rijden... omdat de bushalte en de bushaven van de Louis-Davidstraat... nog ingericht moet worden. Gemeentebestuur bedankt vrijwilligers. Het Zandvoorts gemeentebestuur heeft afgelopen woensdag op het raadhuis... de vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben... dat de antieke schelpenkar een nieuw wiel kreeg... Bedankt voor hun medewerking. Burgemeester Nick Meijer en wethouder Gert-Jan Bluis... lieten zich uitgebreid informeren... over hoe het een en ander in zijn werk is gegaan. Ja, Brugman, Jan Kool en Martijn Jacobs... kregen al een vrijwilligersspeltje door de burgemeester... als dank opgespeld. De schelpenkar is door sponsoring weer tiptop in orde en ontvangt de gasten van Zandvoort op de rotonde bij Nieuw Unicum. De kar is uniek in Nederland en uh, voor zover nagegaan kan worden... zijn er nog maar twee andere exemplaren in Noordwijk te bezichtigen. En het ziet er geweldig uit. Ja. En uh, niet alleen in Rio valt brons te verdienen, maar ook brons voor de trein. En wel brons voor het stuk uh, tussen Zandvoort en Haarlem. De spoorlijn tussen Haarlem en Zandvoort heeft een bronzen medaille gewonnen... bij de NS-verkiezing om de mooiste treintrajecten van Nederland. De spoorwegmaatschappij heeft reizigers... De afgelopen week laten stemmen. De winnende spoorlijn werd Almere Lelystad. Die lijn heeft de gouden medaille te danken aan het prachtige uitzicht op de Oostvaardersplassen. Totaal waren er vijf spoorlijnen door de conducteurs en machinisten genomineerd. Dus een, een verdiende derde plek voor Zandvoort en uh, Haarlem, het traject. En dat in ieder geval gelaureerd met brons. Wederom inbraak bij ZSC. Opnieuw is er in de kantine van ZSC ingebroken. Het is dit jaar nu al de zesde keer dat dit gebeurt. De inbraken gaan met grof geweld gepaard en er wordt veel gesloopt. Nu werd de alarminstallatie van de muur gerukt... en werden er met grote koevoet toegang tot het pand verkregen. Daar werd de afgesloten kast met veel grof geweld... en met grote schade als gevolg geopend. In de kast waren niet of nauwelijks zaken van waarde. We hebben hier zo goed als niets meer te liggen. Door schade en schande zijn we wijs geworden en laten hier niets meer achter. Wel zijn we opnieuw met een behoorlijke schadepost opgezadeld. Aldus interim penningmeester Ja Brugman, die opnieuw aangifte bij de politie heeft gedaan. Heeft u iets gezien of iets te melden? Bel dan met de politie op 0900 8844. 0900 8844 of meld misdaad anoniem 0800 7000. 0800 7000. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het Zandvoorts Nieuws in het kort. En wil je dat blijven volgen, 24 uur per dag? Download dan de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort. En hier is de single van Chris Cap nog een keertje. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. And you can hear it in my accent when I talk.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 No matter what they say Twee uh, grote hits, non-stop. Vanuit uh, de studio aan de Tolweg. Tina, als eerste hoor je Chris Cap. Ja, we gingen even naar Turkije toe. De sommerrit van Fleria, Englishman in New York. Gevolgd door Dexys Midnight Runners uit de jaren 80. En come on, Aileen. Ja, vanavond vindt het uh, plaats. Amsterdamse uh, feestavond. Met uh, diverse podia in het, uh, in het centrum, uh, Albert-Jan. Ja, het wordt weer een mega uh, muziekfestival. Het ene muziekfestival is zoals... Ik heb het begin van het programma al zijn nog niet voorbij... want het volgende staat alweer te trappelen van ongeduld... om van start te kunnen gaan. Vanavond is het weer tijd voor de meest, een van de meest populaire muziekfestivals van Zandvoort... namelijk de Amsterdamse Avond. Bij de buitenpodia op het Dorpsplein, op het Kerkplein en in de Haltestraat... kunnen liefhebbers van de levenslied weer uit volle borst meezingen... met al die bekende Nederlandstalige hits. Met een aantal bekende en misschien iets minder bekende artiesten... zal het centrum weer bruisen met muziek en iedereen heerlijk mee kan zingen. En alleen maar Amsterdam zal het waarschijnlijk wel niet worden, maar dat is wel natuurlijk wel de hoofdmoot. Tuurlijk zal het hele repertoire van de Jordaanese meezingers voorbij komen. Maar van de bekende Nederlandstalige meezingers tot aan levensliederen aan toe zal door de artiesten live worden gezongen. Een waar feest voor de liefhebbers en de artiesten die, uh, die met en voor elkaar het beste in zichzelf naar boven zullen halen vanavond. De Amsterdamse avond is evenals Jazz Behind the Beach een van de zeven muziekfestivals die deze zomer worden georganiseerd door Stichting Muziekfestival Zandvoort. De live muziek op de diverse podia beginnen vanavond vanaf 8 uur. Nou, dat gaat weer een groot feest worden. En ik ben heel benieuwd hoe al die Duitsers die nou in Zandvoort zijn, hoe die daarop gaan reageren. Of ze ook lekker mee gaan zingen. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Pass me a drink to the left. Said her name was Delilah, And I'm like, you should come out. fuera hizo un par especial para ti bebé. tenemos que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un recuerdo así que baby me esa señorita se mueve bien cuando baila es que la tiene que ver alucinante su ropa se ve radiante conmigo se le va de arrogancia ahí ahí ahí dale baby. You may my love go. You may my love go. You may my love go. You go. You may my love go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 What I We nemen de hele oude zingen van uh, Maxi Priest en uh, Close to You. En maken daar een uh, moderne versie van. Nou, dat gebeurde met deze zingen van Jean-Paul. You're hoorden Close to You. En uh, ja, de titel, uh, officiële titel, is Make My Love Go. Twee minuten over half drie. Zandvoort, een goeiemiddag. En we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Vierde Weer Ja, want waar is je dan? De zon? Nou, vandaag zijn er wolkenvelden, maar af en toe schijnt ook de zon. Het blijft droog, maar bij een matige aan zee, vrij krachtige westerwind... stijgt de temperatuur naar een groot of twintig. Vanavond en de komende nacht hebben we afwisselingen... met van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en bij een afnemende en een noordwestdraaiende wind... daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar gaandeweg de dag... komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind... stijgt de temperatuur naar ongeveer 21 graden. Na morgen is het prima zomerweer. De zon schijnt flink en het blijft over het algemeen droog. Pas rond donderdag is er weer kans op een regen- of onweersbui. De temperaturen gaan omhoog naar een graad of 26. U hoort het goed. En dat, is, dat zal ongeveer uh, wellicht woensdag worden. Aan het eind van de week, helaas, gaan de temperaturen weer naar beneden. Aldus Rico Schreudel. Nou, dat ziet er weer uh, niet best uit, het uh, Nou, komende week wel. Maar ja, dan... wel, maar waar blijft nou de echte zomer? Ja, nou, dan moet ik nog even wachten, denk ik. Waarschijnlijk, hè. Wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.weeronline.nl Dat was het weer. Wij gaan weer door met de muziek. Hier is Bruno Mars en Treasure.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 je radio ook een klein beetje plezier? Neem hem mee naar het strand, bijvoorbeeld. Zet hem vast op ZFM vanuit Zandvoort. En 24 uur per dag op de 106,9 FM te ontvangen. Dat allemaal in Zandvoort en de regio. Verder via internet, televisie en natuurlijk onze eigen ZFM-app. Put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending picture after picture. I'ma get you fired. I know you.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 Wederom een grote hit van dit moment. En wil je trouwens uh, de hits van uh, dit moment uit geheel Europa horen? Luister dan elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf na de Euro Breakdown. Met collega Maurice Milder, Johannes Fifth Harmony en Work from Home. Over uh, work uh, gesproken, ja. Het werken wordt wel moeilijker zo, uh, tijdens de Olympische Spelen. ...wat ik merk aan mijzelf en aan mijn collega's. Dat we allemaal een beetje moe zijn, want je blijft maar kijken naar die televisie... en het gaat tot diep in de nacht door, snap je hem? Oh. Ja, zelfs op een gegeven moment als ik naar bed ga, dan denk ik... Nou, dan toch stik ik toch even zo'n radiootje in mijn oor. Ja, hoor, precies. Omdat er zoveel dingen gebeuren s'nachts en ik wil mijn vrouw daar niet mee lastigvallen. Dus uh, ik zit op diep in de nacht uh, ook nog te luisteren. Maar goed, vandaag dag 8 van de Olympische Spelen... en die staat natuurlijk in het teken van twee iconen. Daphne Schippers en Ranomi Kromomi Jojo hopen de Olympische Spelen van, van, voor Nederland vandaag extra kleur te geven. Krommerweer Jojo verdedigt diep in de Nederlandse nacht... haar olympische titel op de 50 meter vrije slag. Schippers moet via de halve finale een plek in de grote eindstrijd... van de 100 meter sprint zien af te dwingen. De beste acht sprinters strijden daarna om direct om de gouden medaille. De hockeysters weten al wie de tegenstander in de kwartfinales is... maar werken vandaag eerst nog hun laatste groepsduvel af. Duitsland is de opponent, dus weer een originele Nederland-Duitsland... Bij het atletiek staan diverse onderdelen op het programma... net zoals bij de baanwielrennen. Alexander Brouwer en Robert Meelsen kunnen zich bij de beachvolleyballers... kwalificeren voor de kwartfinale. En als dat lukt... Dan wacht bij de laatste acht het andere Nederlandse duo... Reinier Nummer door en Christian Varenhorst. Dus dan zouden we een echte kwartfinale krijgen... tussen twee Nederlandse beachvolleybalteams. In ieder geval hebben we dan een Nederlands team in de hand. Die gaan ja, door, ja. Dus dat is mooi. Ik hoop dat ze zich kwalificeren... want dan zou er een prachtige kwartfinale wedstrijd worden... tussen Nederland en Nederland. We houden nu de komende drie uur live op de hoogte als er ontwikkelingen zijn vanuit Rio. Dus als we morgen ietsje na tweeën gaan beginnen, dan weet je waar het vandaan komt, hè? Dan hebben we naar de Olympische Spelen gekeken. Hier is Fireball. Mr. Infinity. You know the roof on fire.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 What? <laughs> This way. This way. I was born a in a flame. Mama said that every word was for my name. That's right. I'm the best That's right. you've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Jorden de Fireball. Wil je meekijken in de studio? Ga dan naar wwwcfm livenl En we gaan ons ophaken voor vanavond en vanaf 8 uur Amsterdamse avond. Heerlijke Amsterdamse muziek in het centrum. Aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga.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 Het Centrum van Stadport begint allemaal uh, om 8 uur vanavond met diverse podia. En heel veel artiesten die de lekkere Amsterdamse meezingers laten horen en zingen. Heerlijk gewoon de Andreas is junior en leef! Ja, jij bent er ook helemaal klaar voor, met je Amsterdam-trui uh, Ja, maar niet, al, niet, al, niet alleen ik, maar ook alle portiers, hè. Alle portiers zijn ook weer helemaal... Uh, de... Ja, die zijn er helemaal klaar voor, met de porto, bedoel je? Klopt, ja. want afgelopen vrijdag zijn er nieuwe horeca-portofoons uitgedeeld... aan de werkgroep van deelnemende ondernemers, en wel 17 in het geval. Deze uh, portofoons, beschikbaar gesteld door de gemeente Zandvoort... Uh, met de bijdrage van de Koninklijke Horeca Nederland... zijn onderdeel van de samenwerking tussen de verschillende partners... De portefeuilles zijn belangrijk om snel met elkaar in contact te kunnen komen... om op de momenten dat het nodig is. Maar in het hoofddoel is het natuurlijk een preventieve werking in en rond het horecagebied. De aanschaf van de portofoons is eerder besproken... tijdens de twee wekelijkse overleggen... die de ondernemers, eh, afgevaardigden van de be bewoners... gemeente en politie met elkaar hebben. In deze overleggen worden zaken besproken... die zich hebben voortgedaan, voorgedaan en wordt er gekeken naar de toekomst. Nou, een van deze resultaten is dat er nieuwe horeca-portofoons... Eh, afgelopen vrijdag zijn uitgedeeld aan de diverse portiers. Dus we kunnen vanavond veilig feesten in Zandvoort. Ja, wat was al nou, eh, Porto's? Alleen die no. werkte niet echt. Dus die zijn ja. uiteindelijk vervangen. 17 nieuwe portofoons beschikbaar. Gesteld door onder meer de gemeente Zalvoort. Mooi dat het allemaal zo, uh, zo goed met elkaar samenwerkt. Zij de buur Last Frequencies. Tezamen met Sandro uh, uh, Kava. Jawel, een hit uh, van dit moment hoor je zojuist. En van de hit van dit moment gaan we weer naar de gouden oude toe. Hier is Curtis Tigers in I Wonder Why. Curtis Tigers, and I wonder why. Ja, we onderbreken deze plaat even. Want, uh, ja, van de KNRM gaat er een open dag aankomen. Of sterker, een open avond. De KNRM nodigt u daarvoor van harte uit. Open avond, KNRM Zandvoort. Aanstaande woensdag op 17 augustus van half acht tot half negen s'avonds. Want vanwege een verbouwing en uitbreiding van ons boothuis... staat onze reddingsboot Annie Paulus tijdelijk geposteerd op het boulevard. Kom langs voor een bezichtiging van de grote reddingsboot... de KHV-truck en de extra reddingboot. Uiteraard locatie Boulevard Bernard ter hoogte van het Holland Casino. Aanstaande woensdag van half acht tot half negen... Open avond KNRM op de boulevard Bernaar, ter hoogte van het Hollands Casino. U bent van harte welkom. Ja, dus wil je kennis maken met het werk van de KNRM? Kom dan langs. Hoe laat is het? Van half acht tot half negen. Van half acht, een uurtje dus. Ja, Oké, okay. nou iedereen is van harte welkom. En graag tot zometeen na het nieuws weer van drie uur, want dan zijn we er nog twee uur lang. Met Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen zandvoort goeiemiddag. Nou draai hij al lekker aan, hè. Want we hebben nog heel veel mooie muziek die eraan gaat komen. Waaronder deze van Omi. Yeah, she is always in my corner.